9 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Forrest liet in de Amerikaanse burgeroorlog... zwarte militairen doden nadat ze zich hadden overgegeven. Omdat de discussie over het slavernijverleden... de laatste tijd hoog is opgelopen in de VS... heeft het stadsbestuur van Hollywood besloten... om zijn naam van de straatnaambordjes te halen. Een chemiebedrijf niet ver van de Amerikaanse stad Houston... staat op ontploffen. Volgens de directie staat het water rond het bedrijf... bijna twee meter hoog... De stroom is uitgevallen en ook de noodgeneratoren werken niet meer... waardoor chemische stoffen niet kunnen worden gekoeld. Omwonenden in een straal van 2,5 kilometer van een bedrijf zijn geëvacueerd. Jongeren gebruiken steeds vaker drugs. Niet alleen op feestjes, maar ook in het verkeer. Uit onderzoek van verkeersveiligheidsorganisatie Team Alert komt naar voren... dat jongeren zelf vinden dat het drugsgebruik in hun omgeving... de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Een derde van hen zegt zelf drugs te gebruiken. Libië vervolgt de broer van de man die de aanslag pleegde in Manchester, meldt de BBC. Hij werd in Libië opgepakt kort na de zelfmoordaanslag bij een concert van Ariana Grande. Hij zou zijn broer van 22 hebben geholpen bij de aanschaf van spullen om een bom te maken. Het weer, de dag begint op veel plekken grijs met de nieuwe dan regen. Die trekt later op de dag weg en vanmiddag komt de zon er af en toe bij. Er valt dan nog wel een enkele bui met maximaal 19 graden. Morgen ook nog hier en daar een bui. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte vrachtwagen op de A1 Amsterdam Amersfoort. Vijf kilometer tussen Hilversum Noord en Afrit Bunschoten. A2 Den Bos Utrecht. Veertien kilometer tussen Afrit Vechel en Waardenburg. Langzaam rijdend verkeer. De weg is weer vrij. Tien kilometer file dan op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Vinkenveen en Utrecht. Op de A2 richting Utrecht bij de Leidse Rijn Tunnel. Twee kilometer file. Op de A4 Amsterdam Den Haal. Den Haag, 12 kilometer file tussen knopen en Zoete Wouden rijndijk A12 Den Haag-Utrecht, heel veel vertraging tussen Nieuwebrug en Kanaleneiland 19 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en Gorkum, 16 kilometer file. En tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Play the last dance for me. Mm. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing, but while we're apart, don't give your heart to anyone. But don't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 Save the last dance mm. Na nou, een rustig muziekje en een uh, fietstocht naar de studio, zitten wij hier <laughs> toch nog een <laughs> ja, de, beetje extra gezellig extra bij te komen van alles. Uh, we hebben uh, gepraat met Maya Bront, dat was heel erg uh, leuk. En in het tweede uur gaan wij praten met Renske Hofman, het lichthuis uh, in de Grevenmiddenkerk aan de Emmaweg. Uh, daarna Zandvoort loopt, Elko Zwart.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 En, um, ja, en dat hebben we allemaal verbouwd tot, tot zes kleine ja, mini-suites. Zes appartementen. Allemaal met hun eigen inrichting en een klein keukenblokje. En uh, ja, allemaal een mooi bed en uh, woonkamer. gewoon geheel zelfstandig. Heel zelfstandig, ja. Precies. En, uh, en daarnaast is zit nog een, een groepsruimte... waar we ook andere dingen kunnen doen op het gebied van ontspanning. Dus eigenlijk alles... Uh,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 Een week te ontspannen, ja. of een week te mediteren... of aan yoga te doen, ja. dat, dat bied je aan als pakket. Ja, precies, maar ook verschillende behandelingen. Je kan massages doen, of ja, healingen. Ja, ja, ja. We hebben ja. een kleine sauna beneden in de, in de kelder... waar oh. mensen ook lekker kunnen ontspannen. Dus eigenlijk alles op het gebied van rust en ontspanning. Alleen maar rust, uh, ja. Ja, ja maar... waarschijnlijk omdat we daar zelf zoveel voor hebben. <laughs> ja, maar in, kerk, in kerk is natuurlijk ook rust, hè? rust Ja, precies. Een stilte, een stilte... Ja. Uh, ja.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 En, uh, en we adverteren. We stonden deze week uh, in de ja, Zandvoortse ja. krant. En we komen zelfs op uh, SBS en RTL. Nou, kijk. Die zijn nog geweest uh, om te filmen. En, uh, en Volkskrant Magazine volgende maand. Dus het gaat nu echt uh, een beetje lopen. En het komt allemaal die, die ons hele, af. Die, die, Ja, die hele belangstelling van SBS 6 en, en, en, en, en al de kranten, hoe komt dat?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 But you zijn eh, Zandvoort loopt Rinske van de Meulen, Rinsen van de Meulen moet het goed zeggen, hè? Rinsen van de Meulen. Rinsen van de Meulen. Ja. En Elko Zwart, Zandvoort loopt. Vertel. Ah. Nou, het is nu een beetje een combi geworden, eerlijk gezegd. Uh, je kan hem helemaal naar je toe trekken als je hem helemaal naar toe trekken. Oké, okay. het is nu een combi geworden. We hebben natuurlijk een aantal keren Zandvoort loopt al georganiseerd.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 Creëren. Want dat bij is het streven, hè? He? Ja, dat is het ja. streven. We hebben, ja. Nou ja, wat ik zeg, we hebben nu een aantal keren gelopen voor Series Quest. En we willen nu eigenlijk alleen maar lopen voor de goede doel in Zandvoort. Dat is ons vorig jaar goed bevallen. En uh, nou, wat, ik, nou, wat ik net zei, we hebben natuurlijk aansluiting gevonden nu bij de Rotary. En we hopen nu samen dat we een uh, hele grote zak met geld kunnen halen. Voor goede wat was het goede doel vorig jaar? Okay. Vorig jaar hebben we gelopen voor het uh, asiel in Zandvoort. Die asiel in Zandvoort. Oh ja, ja, ja. Ja, die kon ook wel een, een steuntje gebruiken. Ja. ja. Ah, goed, en dit jaar uh, willen we er toch iets, iets, iets maatschappelijks doen. Dus we willen gewoon kijken naar een, een doel in Zandvoort... waar uh, in ieder geval uh, of de Zandvoort kinderen of de Zandvoort ouderen... of uh, Zandvoort in het algemeen uh, meegediend is. Mm -hmm. en, het is uh, nog niet bekend. Daar moet je nee, je het nog is nog niet bekend. We, zijn, uh, ja. we hebben wel wat uh, ideeën, hebben we. Maar uh, we hebben nog niet echt iets heel concreets. En dat willen we eigenlijk een beetje ook tot op het laatste moment uh, vasthouden... en het dan bekendmaken van uh, daar en daar gaan we gewoon voorlopen. Maar het is wel iets uh, waar Zonvoort in het algemeen wat aan gaat hebben. Ja, ja De Rotary, uh, ga ik even naar rinsen. Uh, staat bekend om zijn uh, giften aan, aan kinderen. Dus diverse dit is één, doelen. Één, ja. ja, maar ja. Die, dat van die kinderen is toch wel een van de hoofddoelen, had ik. Nou, Uit we, de laatste paar keren begrepen. We, uh, we doen al ongeveer tien jaar de circuit En daar hebben we dan zeg maar, landelijke doelen. Stichting Hartenkind, uh, Duchenne. Uh, dit jaar, vervolgend jaar zijn we ook al een doel aan het organiseren.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 En de finish is zoals gebruikende start trouwens ook weer bij Beach Club 5. En dat is het parcours. En ja. mogen ook jongeren, is er een leeftijd aan? Uh, aan nou ja, het is, of... er is niet echt een leeftijd aangebonden. Maar ja goed, uh, je, je moet toch wel een jaar of uh, 12, 13 zijn... wil je op een gegeven ja. moment uh, de vijf kilometer kunnen, kunnen lopen. Kunnen hardlopen, laat ik het zo stellen. En uh, het, het moet ook een, een, een hardloopfestijn blijven. Het moet niet ja. een, een wandeltocht gaan worden waar iedereen zich voor in kan schrijven. Nee, het moet wel nee. een...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 en daar, uh, daar vind ik ook op de fip lopers en uh, hoe ja, ik dat allemaal kan inschrijven. Ja, in principe staat alles op de site. En wanneer en, uh, is het EOCO eigenlijk? Is het, een... het is uh, de eerste novemberzondag in Oh, 2006. In november, in november okay. is het, ja. We zijn ook een beetje afgestapt van het uh, rond kerst en oud en nieuw. Dat was natuurlijk met Series Equest. Dat hebben we helemaal losgelaten. Dus we gaan nu in uh, november gaan we rollen. Nou, ik heb de, de, de loop naar Series Equest Quest gevolgd. En dat vond ik toch wel een uh, spektakel. Ja.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 Nee, de, Rotary. De, Rotary. de Rotary gaat ja. ja. evenement, ook nog een evenement op het circuit organiseren. Okay. In november, op een dinsdag. Op het circuit? Ja. En wat voor evenement is dat dan? Daar gaan we een uh, cursus verhoogde uh, rijvaardigheid uh, geven. Oh. Oké. Okay. Ja, en ook met andere Rotary Club. En, uh, dat zijn we nu uh, aan het optuigen. Leuk. Dus er komt nog wel een evenement. Dat zeer actieve ook, club. Dan nou, zou nou, ik in november zeker. voor, ja. in oktober nog een keer terugkomen... om daar ja. wat meer over te ja. vertellen, Rins. Ja, dan zullen is we, is we dat goed? dit voor. Wat anders, uh, ja. Maarten Jansen daar. Ja, prima. Ja, prima. ja, we ja. houden ja. wel contact. Ja? Heer, dank ja. voor de komst. En veel succes, veel succes. met de inschrijvingen. Ja. Dan, dank je okay. wel. Dank je wel. Je hebt toch nooit zelf? echt afscheid genomen, kon, nou, echt. Nee, echt afscheid niet. Want kijk, die, uh, die dames waar ik nu voor kom... is natuurlijk 55 plus. Ja. En uh, ja, die geef ik al zo lang les. Ja. En ik ja. hoop dat ik daar nog veel meer mensen bij kan krijgen. Want het is natuurlijk fantastisch. Ja, natuurlijk. Te ja, wij gaan, uh, ja, ja, ja. Ja. Het was heel snel. maar wij praten met <laughs> Connie Lodewijk. Uh, Wel bekend in uh, Zandvoort en omstreken over dansen en dansescholen. En lesgeven ja. aan... Uh, zeer kleine... en nu oudere mensen... Mm -hmm. ja. uh, samen met Roy van Buringen? Nou, niet samen, ik werk voor Roy van Buringen. Ja, Oké, okay. ja. Roy is een bedrijf en dat, ja. jij. Okay. Voor dus voor die, voor is bedrijf. dat ook Je duidelijk? bent in ja. dienst van? Ja, precies. Ja. Dat is een keer wat andersom, hè? Ja, leuk, hè? <laughs> Meestal was ja, ja, jij hier de En ben ik blij na. Nou. <laughs> <laughs> <laughs> nou ja, in ieder nee, geval, nee, in, alle, in alle ja, dus scholen anders. die we uh, met jou meegemaakt hebben, was jij zelf de, de, de zeer drijvende kracht. En. Roy is natuurlijk het bedrijf... maar jij blijft de drijvende kracht achter de dansen. Uh, voor mijn vak wel. Ja, tenminste, ik geef nu de 55-plus. Dus ik heb natuurlijk de kleintjes ook lessen gegeven. En daar heeft hij hele goede docenten voor. En uh, ze doen het echt heel goed. Hm. Tuurlijk, ik kijk als een moeder naar me toe komt... en die zegt van, uh, joh, kom, wil je mijn zoon? Want die heeft natuurlijk ontzettend veel talent. Hm. Die geef ik dan privé. Ga ik hem keuren tussen nou, aanhalingstekens. Ja, ja. Kijk, en uh, die doe ik nu ook...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 Nee, dat is echt waar, van alles nog. Als ik jouw dansscholen bekijk, dan kijk ik meer naar het ballet. Balletuitvoeringen en die hebben we natuurlijk allemaal gezien in diverse theaters. In velden zijn we geweest. Ja, dat weet ik wel. Hoe kom je Ik zou je vertellen, we beginnen met de dans. Klassiek ballet is natuurlijk de basis. En daar vandaan gaan wij elementaire oefeningen doen met de ouderen.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 De sfeer is in ja. de dansschool. Ja. Nou, je proeft dus ja. Uh, ja. van een aantal mensen dat ze richting hiphop willen. En dan ga je richting hip hop. Dan ga ik richting hiphop. En het is zo belangrijk. Want dansen uh, voor ouderen. Het scheelt 30% langer leven.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 Ja, over het algemeen uh, is, is het bekend dat je moet bewegen. Ja. En hier, de, de, ik wist niet dat het getal zo groot ja. was. Maar dat is uh, toch wel. Uh, maar, uh, ja, maar met dansen in. gebruik je natuurlijk alles. Hè? Ja, maar niet alleen dat. Het is ook uh, uh, de prikkels: de prikkels ja. die naar, naar je lichaam gaan, psychische prikkels, uh, muziek, uh, dans ja. zelf.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 Uh, ik geef ja, al heel lang les aan de ouderen. Ja, maar ja. maar uh, voor, en, in, uh, in de kort ben ik ook uh, begonnen bij Roy. Dus uh -huh. ik geef al drie jaar les aan ja. de ouderen. En ik, daarvoor was ze al bij Pluspunt. Gaf ik ook een les voor Pluspunt zelf. Ook aan de ouderen. Dus ik zijn al leerlingen die zijn al twintig jaar bij mij. Ja. Al twintig jaar. Dus heb ik al heel veel ervaring mee dat het Ja, werkt, het werkt de... heel goed. Ja, dus omdat, er nu, iedereen, omdat er nu ja. een start staat... Ja, nou, maar voor, als ik, voor zijn dansschool. Ja, maar als ik terugdenk, dan ben je inderdaad al, al jaren ja. bezig met, uh, met dansen, ook met ouderen. Ja, al, al heel lang. Maar het is, het is eigenlijk dus de start van het bedrijf. Ja, precies. Ja, okay. ja, ja, en waar ja. gaat het allemaal gebeuren? Het gaat nu gebeuren in pluspunt. We waren eerst natuurlijk in de krocht. Ja. En uh, nu gaat hij naar het pluspunt. Ja. Vandaar die, die verandering. Is, dat, is dat de zaal kleiner of... Nee, de zaal is groter. En groter. Ja, ik denk dat hij daar uh, meer perspectief in ziet. Ik denk dat uh, ja, want alles uitgebreider. is is. Er, er is ja. nu natuurlijk veel meer. Uh, Drooster is natuurlijk ja. helemaal uitgebreid. Ja. En hij heeft natuurlijk twee uh, geweldige meiden. En die uh, willen ervoor gaan. Dus dat is uh, ja, dat vind ik heel bijzonder dat hij dat toch doet. En plus staat daar helemaal achter. Ja, je hebt ja. In, in de buurt natuurlijk ook heel veel zand voor jonge bewoners en oudere bewoners. Ook en ouderen. De meiden en de denkt dat voor het jou. een goed punt ook is wel eigenlijk. Uh, ja, want ik was natuurlijk altijd. Ja, want in dus 18 is toen vanuit Steckie ja. verhuisd ja. naar de Pluspunt. Ja. Ja. En, want ze hebben dat eigen, eigen, eigenlijk gebouwd voor, uh, voor student 18. Klopt, Om, ja. ga je gaat mee. Ja, wij gaan mee. Nou, daar heb ik heerlijke les gegeven al die jaren. Ja. ja, perfect. Dus er is niets meer in de krocht. Alles is nu in ja, er is, nee, de kocht? Ja, qua dans is er niets meer is in de meer. De alleen nee, Rob, nee, Rob, nou, Rob, uh, Rob zit daar nog. Ja, dan, alleen zeg maar, met zijn ja, eigen, eigen, eigen dansschool. Ja, ja. ja. Als, nou, Ben. Als Ben <laughs> Hij is helemaal perplex, ja. Nee, in ik, in. Ik, ik hoor jou wel zeggen en jij gaat ook, nee helemaal. Nee, nee, niet, ik dat het niet. zo. Nee, maar als je kijkt naar de Lowlands, waar al die oudere mensen ja, toch ja. naartoe zijn gegaan, hoe fantastisch is dat? En niemand maakt, maakt zich druk op no. dat mevrouw in een rolstoel nou, zit nee. no. Niemand. Dus het is gewoon met elkaar muziek luisteren. He, muziek maar vrouw. muziek is natuurlijk al heel Ja, maar sommigen zeggen, ja, maar oud en jong, dat moet apart gaan. Maar je dat moet helemaal niet af. Af. Nou, nee. dat wordt hoor. continu hoor, Alleen nee. maar, van, oh, je bent te oud, dus ja. je moet weg, weet je wel, Dat soort dingen. En dan denk ik van, nou, helemaal niet. Ik, denk de, uh, ik ben op een, twee jaar geleden op een technofeest geweest... Uh, om eens te kijken hoe dat eruit zag. En ik werd aangesproken van, goh, leuk dat je ook komt. Kijk. Door de jonge mensen. Kijk. Dus die, maar jonge mensen vinden die, die, het Die hoeven het, het helemaal jaar. niet apart te zien. Kijk. Ik vind het gewoon leuk. Ja, zo hoort het toch ook? Ja, vind ik wel. En ik hoop dat ze ook oud worden dan toch? Natuurlijk. Nou ja, als ze blijven dansen. Uh, ja, dan worden ja. Ze zeker. Zeker 30 ja. 35 procent <laughs> ouder. Het is alleen jammer dat, uh, dat er daar wel wat gehoorschade plaatsvindt. Maar dat is in een dans dansschool niet. Want het is oh, de, plaats... de muziek. Dus oh, je moet ja, ja. vaak ja. Nee, nee, maar moet je luisteren. Maar dat dat stemt. Uh... Stem, stem, maar weet je dat kinderen dat ook verschrikkelijk vinden? Hard-aarde muziek. Kleine ja. kinderen. Ja. Ja. ja. ja. ja. Ja, oh, ze gaan helemaal uit hun dak. Oh, als het te hard is, dan gaat het helemaal waar? zo. Als het per ongeluk, hè? want ik weet hoe het werkt dat is ja. al jaren zo. Kinderen vinden dat verschrikkelijk. Keiharde muziek. Ja? Ja? Dat is het niet goed voor ze ook Nee, thuis. dat is ook niet goed voor epilepsie. aanvallen, hè? Nee. Ja? ja. keiharde muziek. En hey, die, uh, die nieuwe dansschool? Mm -hmm.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 6 september, 6 september ja, bij Pluspunt. Bij pluspunt. Door ja. de burgemeester. Ja. oh ja, is dat ja. zo? oh nou ja. helemaal leuk. Ja. Fantastisch. 6 september, dat was een verrassing. Ach, denk ik. <lacht> ja, ja, ja, dat stond ook al. Ja, ik heb een ja, heb gekregen. Ja, prima, helemaal ja. Ja, ja, leuk. 6 september is van die opening en dan 7 september ga ik beginnen op donderdag om 2 uur. En dat is wekelijks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 Natuurlijk. Het is openbaar. Het is, het is openbaar. openbaar, natuurlijk. Ja, ja, Voor mij wel. Voor mij wel. Hoe meer we zien, hoe meer vreugde. Vind nou ik nou wel? Ja, kom, de, de, om, vandaar de Kom kijken bij kom de opening. Kijken, uh, ja. Op de zesde. En dan je informatie staat om hebben. Twee uur. Twee uur. Ja, twee uur. Ja. Wil je informatie hebben? Kijk dan op On Air Dance. Kom jij ook, Ben? Uh, ik weet het nog niet. Hoor. De zesde ben ik waarschijnlijk in het buitenland. Oh, ook maar nog? Dat, oh, ik dus ook heb leuk. die planning niet in mijn kop zitten. Ah. Dus, uh, als ik er ben, dan kom ik zeker langs. On Air Dance. Facebook.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 Mijn familie modder. Woon er in mijn jas. Ik laat ze dit Als een klas. Nou zitten ze boven in mijn kraag. En eten zich een volle macht. Ze vreden me heel. Kapot, omdat de toch Met twee motten. Ja, de muziekhuizen was deze keer van Geen Rutte. Maar <laughs> dit had ik niet uitgekozen. Oh, oh. <laughs> Dat Thomas heeft ze gevonden ergens waarschijnlijk.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 Of via uitzending gemist. En dan moet je even het goede uur uitkiezen. Ja. Thomas, ontzettend bedankt voor het heen en weer fietsen. En het doen van de techniek. Gedi Rutte en Gert van Kuik. Uh, gaat zij het beter met hem? Ja, gelukkig wel. De, ontzettend bedankt voor de redactie en de eindredactie. Er ja, zit jij, veel werk ja. aan. En bedankt voor de presentatie. Ja, jij ook Ben. Dankjewel. En Hotel Hoogland, alsnog bedankt voor de ontvangst. En uh, wij Volgende nemen week beter. afscheid vanuit de studio. En wij wensen iedereen een prettig weekend. Fijn weekend.